Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de crisisdienst voor psychiatrie moeten ze steeds vaker nee zeggen tegen jongeren. De GGZ-instellingen trokken eind vorig jaar al aan de bel omdat er niet genoeg plek was voor iedereen. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die rondlopen met zelfmoordgedachten of een eetstoornis hebben. Inmiddels hebben de jeugd-GGZ-instellingen te maken met een nog groter tekort. Er is een, een personeelstekort, ook daarin is bezuinigd. Dus er is een hele enorme toename van sowieso kinderen die hulp zoeken bij de GGZ. Die kunnen wij niet allemaal uh, van de juiste hulp uh, voorzien. Alle collega's die uh, lopen op de toppen van hun om iedereen zo goed mogelijk zorg te bieden. En soms is daar een opname nodig. En dat blijkt dan niet, uh, niet haalbaar. De jeugd GGZ wil dat het de rijk de noodzakelijke zorg betaalt. Vorig jaar gold daarvoor een speciale coronaregeling. Maar die is voor dit jaar niet verlengd. Denk jij na of zelf na over zelfdoding? Bel dan 113 of kijk op 113.nl. In Vlissingen is een coronatestraad van de GGD morgen voor de zekerheid dicht. Er wordt voor morgen stormachtig weer verwacht, waardoor bijvoorbeeld tenten bij de testraad kunnen wegwaaien. In Borne in Overijssel krijgt de politie hulp van coronakop Wim bij het handhaven van de coronaregels. Met een meetlint, fluitje en zwaaiende sirene rijdt hij op zijn speelgoed politiemotor door het centrum om te kijken of iedereen zich netjes gedraagt. Dames, dames... Denk om u anderhalve meter. En dan, uh, ja. dan gaan we even met meer laten bij als dat moet. Maar allemaal op een ludieke manier uh, gezelligheid. Want de actie van dit is uiteraard met een knipoog. Hij is normaal gesproken straatartiest en acteur. Het winkelend publiek kan de grap wel waarderen, zegt hij. Mensen zijn uh, ja, die kijken, je hebt de aandacht al. Nou, en als je dan al een keer zo doet, dan weten ze over het algemeen, weer al uh, wat het is. Dus ze ja, dus weert het allemaal wel, maar het sleutelt er toch weer in om dichter bij elkaar te komen. Klingel. Hallo, hallo. Even, pa ja, op zijn plaats. Dank u wel, meneer en mevrouw. Dank u. Oh, we hoort bij elkaar. Heel veel plezier nog vandaag. Dank u wel. Het weer. Vanavond gaat het op veel plekken regenen. Morgen zijn er ook een paar pittige buien en waait het ook flink hard. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 11 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er wat vertraging op de A10-ring Amsterdam. Tussen Afrit Haarden, Amsterdam, Tuindorp, Oostzaan staat 3 kilometer. Vanwege opruimwerkzaamheden is daar de Afrit dicht en ook de rechte reishok is afgesloten. De N244 Alkmaar E-Dam is in beide richtingen dicht tussen de Rijp- en Middenbeemster. Dat heeft te maken met een spoedreparatie na een ongeluk eerder vanmiddag. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 6 uur vanavond. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, voorzitter, niet zozeer over belangen en betrokkenheid, maar eigenlijk een, u vroeg over het vaststellen van de agenda. Uh, zou het een optie zijn om uh, um agenda punt 6 later op de avond te, te, te plaatsen? Er van... zijn er insprekers, hè? Ja, ik heb, ik heb daar ook een inspreker voor gekregen op het laatste moment. En ik vind dat ten opzichte oh, van de okay. ins... begrijpt u? Ja, dus ik wil hey, daarom van handhaven. Helemaal ja, goed. Ja. Die is later pas aangemeld, dat is de reden. Dank u wel. Dan gaan we naar, uh, zonder verder een handje, dan gaan we naar uh, agenda punt 3, wat ik net zei. Geen mededelingen van het college, dat hebben we gisteravond gehad. De rondvraag, Zijn er, is er iemand die zich voor de rondvraag meldt? Ik zie mevrouw Koper, gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, uh, uh, mijn collega, Partij van de Arbeid, raadslid Isabel Wisse uit Haarlem, die meldde ons dat, uh, dat zij ernstige zorgen hebben over het feit dat er maatregelen uit Den Haag komen, bijvoorbeeld over sneltesten, uh, ...waarmee scholieren dan naar school kunnen. En uh, uh, zij maakt zich terecht en dat maken wij ons ook zorgen over de kosten daarvan. En ik, de, uh, ze stelt daar morgen vragen over in Haarlem en ik verzoek de wethouder... ...om dit signaal ook voor Zandvoort mee te nemen en te onderzoeken wat dit voor Zandvoort uh, betekent. Het gaat om de kinderen, we weten dat er heel veel kinderen opgroeien in armoede... En het gaat erom de kosten daarvan. En uh, nou, dat signaal wil ik even overbrengen. Dus ik hoef van de wethouder verder geen antwoord. Ik ga ervan uit dat hij ermee aan de slag gaat. Dank Misschien u krijgt u toch dat korte antwoord, mevrouw Koper. Dank u wel. Uh, de heer Stefan, gaat u gang? Ja, dank. Ben uh, ik in beeld? Ben ik het te horen? In beeld ja. en te horen. Oké, okay, ja. Uh, heel kort, vraag aan. aanleiding ook van een vraag voor u gisteren over de kocht. Dat trekkende mij eigenlijk om nog vragen te stellen over de Mariënschool. Ik was even benieuwd uh, uh, of de wethouder kort kan aangeven of we daar op schema liggen. Kort uh, graag. Dank u wel. Uh, nou, de wethouder, misschien twee wethouders. één kort en de ander misschien ietsje langer. Maar toch wel kort en zakelijk wat mij betreft. Gaat u gang. Voorzitter, ik denk aan dat u mij de gelegenheid geeft. Op de vraag ja, van mevrouw Koper. Dank u wel. Uh, ja, ook deze vraag, mevrouw Koper, is vandaag, begrijp ik, in de Tweede Kamer gesteld. Ik denk dat het belangrijk is om te zorgen dat er geen onderscheid gemaakt kan worden uh, met mensen en gezinnen... die vanwege hun financiële achtergronden niet in staat zijn die testpakketten uh, te bestellen. En uiteraard ga ik me daar sterk voor maken, samen met mijn collega's in de regio dus en ook landen... om ervoor te zorgen dat die gezinnen ook inderdaad gewoon mee kunnen doen... om de kinderen veilig naar school te kunnen laten gaan. Dank u wel, meneer Van Haften. Meneer Bluis, gaat u gang. Ja. ja, ik ga misschien straks wel even een ander device nemen, want ik hoor sommige mensen niet constant uh, praten. Ik weet niet of ik de enige ben. Ik, heb een goed, ik kan mensen goed verstaan. Ik zie ze ook. Ik, zijn er meer mensen die problemen oh, nee. hebben? Nee, ik krijg geen andere ja, signalen. Nou, ik hoop dat het allemaal goed gaat. We kunnen het niet ik verstaan. Allerlei halve schermen. Dus ik ga zo op iets anders over schakelen. Uh, de, ten aanzien de vraag over de Mariaschool: uh, Wij zijn uh, inderdaad, uh, nou, het, het, het duurt even allemaal. Want we zijn ook in gesprek met de kunstenaars om die naar andere locaties te gaan. Daar nou, heb ik zelf uh, het Rode Kruisgebouw aangekocht. Nou, we zijn wel in ver het stadium om de partijen onder te brengen op andere locaties. Onder andere dus in het Rode Kruisgebouw. Maar ook in de oude brandwegecernen, daar zijn we wel uit. En we zijn dus nu een, een, een, een raadsvoorstel aan het voorbereiden op basis van eerdere toezeggingen van het, uh, van het college. Om uh, u mee te nemen in hoe we dit verder uh, gaan uh, realiseren. Dus er zit echt vooruitgang in, want in principe hebben we overeenstemming met de, de meeste, bijna allemaal uh, met uh, de gebruikers. En dat was een van uw ...voorwaarden dat dat goed geregeld zou worden... ...en dan komen we met een voorstel naar u toe... ...over kredieten en aanpak en sport. Dus ik hoop dat we met een maand bij u te hebben. Oké, okay. dat houden we in de gaten dan met elkaar. Dan gaan we naar agenda punt 5... ...en dat is het uh, onderwerp... ...wat gisteravond niet afgemaakt kon worden. Dat gaat over het variantenonderzoek... ...Raadhuisplein. Een korte inleiding voor... Uh, uh, ...kijkers en luisteraars... ...om te weten waar het over gaat... Door de nieuwe bebouwing aan de westzijde van het Raadhuisplein is er minder ruimte gekomen voor evenementen. De opgave is om de ruimte voor evenementen te vergroten en tegelijkertijd de dagelijkse verblijfskwaliteit te versterken. En samen met een bureau en een vertegenwoordiging van een ondernemersvereniging is gewerkt aan een variantenstudie. Er zijn er twee overgebleven: In de rotonde... En een kruispuntvariant. Beide zijn technisch uitvoerbaar, onder voorbehoud van enkele nadere detailonderzoeken. Het college geeft als voorkeur aan de geoptimaliseerde rotonde variant. En de raad wordt gevraagd in te stemmen met deze keuze. Er was gisteravond ook een inspreker. Ik ga ervan uit dat hij vanavond weer is. Ik zie hem niet direct op de lijst staan. De heer Tromp. Ja, die is wel aanwezig. Ik geef eerst het woord aan de inspreker. De heer Tromp, voorzitter van de ondernemersverenigingsantwoord. Gaat u gang. Voorzitter, dank u wel. Goedenavond, dames en heren. Uh, Raadhuisplein. Veertig uh, jaar inmiddels ondernemer aan het Raadhuisplein. Uh, alles meegemaakt, het wel en we van het raadhuisplein. Uh, er is twee jaar geleden door het toenmalige college opdracht gegeven, door de toenmalige raad, laat ik het goed zeggen: opdracht gegeven aan het college om bij de toekomstige verbouwing van het raadhuisplein rekening te houden met het feit dat er uh, wel degelijk gedacht moet worden aan een evenementenplein. Een evenementenplein eh, met muziekpaviljoen of zonder muziekpaviljoen. Iedere zichzelf respecterende gemeente in het Nederlandse zou blij zijn met zo'n mooi paviljoen als dat wij hebben. Op het moment dat het college eh, de opdracht krijgt van de raad om het evenementenplein van het raadhuisplein... ...te perfectioneren gaan we tegelijkertijd met een voorstel komen... ...waarin niet drie, maar slechts twee opties zijn. Allebei de opties het paviljoen weghalen. Optie 1 blijft het paviljoen gewoon staan. Er kan op het paviljoen... ...op, op sorry, optie 1 wordt het paviljoen weggehaald met de rotonde functie. De functie van de rotonde blijft hetzelfde als dat die is... Het grote nadeel van optie 1 is dat Connection nog steeds gevraagd moet worden om te verhuizen op het moment dat er evenementen zijn. We hebben het over zes weken een ijsbaan dat er zes weken Connection niet in het dorp kan komen. Maar dat niet alleen op het moment dat het paviljoen verplaatst wordt of naar het Doewe Davidscreen of naar het Gasthuisplein houden we dus een stempel over. En die stempel is gewoon bestraat. Wij zijn met z'n allen van mening dat het centrum versteend, dat er vergroend moet worden. Als u de tekening ziet zoals die staat zonder paviljoen met een kaal plein, is er dus geen groen meer op het Raadhuisplein. Hebben we nog steeds een bus die vier keer per dag, vier keer per uur de rotonde moet gebruiken en kunnen er hoegenaamd geen evenementen kleinschalig gehouden worden. In variant 2, als u de kruispuntvariant goed bekijkt... kan daar ook een paviljoen bij. En dat is de optie 3 die ik hier heb. Wij hebben met de verkeersdeskundige... ten tijde van wethouder Berensen hebben wij uh, drie opties gehad. Dit is optie 3, die heeft u niet gezien... Optie 3 bestaat dus uit het, uh, niet de rotonde, maar het kruispuntvariant met behoud van het muziekpaviljoen. De verkeersdeskundigen in Haarlem en ook de stedenbouwkundigen hebben ook deze tekening gezien. Van hun hand komt ook deze tekening. Het verbaast mij in hoge mate dat bij de presentatie van de plannen dit plan niet is ...aan u is uh, overhandigd, zodat u hier ook uw uh, mening over kunt geven. Wat ik eigenlijk wil, is dat we een goed besluit maken. Maken we een besluit ten aanzien van het raadhuisplein met paviljoen of niet paviljoen? In principe is dat niet zo belangrijk. Wat belangrijk is, is het kruispuntvariant of de ratonde. Bij de getonden blijven we problemen houden met Connection. Als we een kruispuntvariant nemen, kunnen we 365 dagen in het jaar, ongeacht de grootte van het evenement, dingen organiseren die wij willen. En het is tenslotte een evenementenplein. Bij de kruispuntvariant hebben we geen last meer van bussen kunnen we kleine evenementen, middelgrote, maar ook grote evenementen houden. Met of zonder paviljoen. Ik begrijp binnen het college, binnen deze raad, dat er een moeite is met het muziekpaviljoen. Maar het muziekpaviljoen kan in een ene nu niet gebruikt worden in deze situatie... omdat we een bus hebben die vier keer uh, rond dat muziekpaviljoen moet... Alle pop-up gebeuren in de toekomst kunnen niet plaatsvinden, want als ik maandagochtend word gebeld door een band die daar vrijdag een optreden wil geven, moet ik tegen die meneer van die band zeggen, sorry het kan niet, want we moeten vier weken van tevoren toestemming aanvragen bij Connection. We hebben te maken met de rotonde variant, nog constant met dranghekken, we hebben te maken met verkeersregelaars, ik vind dat we dat niet willen, moeten willen. Dank u wel, voorzitter. Tot zover. Dan bent u precies binnen de drie minuten gebleven, zonder dat keurig, u dat vraagt. He? Heel keurig, dank u wel. Uh, ik ga kijken of er mensen zijn die een vraag hebben. Ik zie de heer Elkebali. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, meneer Tomp, uh, u had volgens mij een tekening bij zich. Alleen, uh, ik heb die niet goed op de camera kunnen zien. Dus de vraag is of u die wat hoger zou kunnen halen, zodat wij die ook allemaal kunnen zien. U ziet hier een tekening van optie C... Mm -hmm. Dat is iets hoger, iets hoger, hoger, hoger. Ja, Dank u wel. Ja. Dat is een, is een variant waarin het muziekpavillon gewoon ingetekend staat. Ietsje dichterbij. Hoger. Oh. Ja. Deze tekening is gemaakt uh, in samenspraak met de toenmalige wethouder uh, Jo Berendsen. En uh, verkeersdeskundige, stedenbouwkundige uit het Haarlemse. Wij zijn daar ongeveer een maand of vijf, zes mee bezig geweest. En uh, zoals u alle weet heeft het uh, nu een maand of vijf... vanwege de wisseling van het college vanwege corona stilgelegen. En gaan we het nu uh, weer oppakken. Maar uh, buiten het... Uh, uh, het feit dat het lastig is met connection, is het ook lastig voor heel veel mensen die op het moment dat uh, de bushalte verplaatst moet gaan worden, er een optie is om die bushalte neer te zetten bij het watertorenplein bovenaan. Die mensen die uit Noord komen, die moeten vanaf het watertorenplein naar het dorp toe. Dat is niet zo erg, want dan is het, uh, de tas nog leeg. Maar op het moment dat ze terug moeten, hebben ze echt veel problemen. Het zijn allemaal Dingen die we eigenlijk niet moeten willen. En waar ik eigenlijk voor pleit... is als we... Uh, meer kennis nodig hebben... Uh, ik heb liever dat we dan... Een, een jaar, twee jaar wachten... om een besluit te nemen. Liever geen besluit in deze... dan een slecht besluit. Want als we gaan kiezen voor een raadhuisplein... met een rotonde... hebben we met dat soort dingen te maken. En uh, niet voor een jaar... maar zeker voor de komende zeven, acht jaar. Dank u. Dank u wel, meneer Alkabali, voldoende beantwoord. Ik heb meer vragen. Mevrouw van der Veld, heb ik dat goed gezien? Jazeker, dat heeft u goed gezien. Um, het is niet zozeer een vraag aan de inspreker, maar een verduidelijking van wat de inspreker heeft verteld. Um, deze stukken die hebben wij uh, tot onze beschikking, dus uh, laten we daar even zelf naar kijken. Die zijn namelijk uh, inderdaad 2,5 jaar geleden al eerder gepresenteerd, dus uh, die kunnen wij terugvinden. En misschien een verzoek aan de Griffie om ons uh, deze stukken te doen, toezenden, zodat we ze niet zelf hoeven te zoeken, maar de Griffie dat voor ons kan doen. Dank u. De Griffie heeft meegeluisterd. Dank u wel mevrouw van der Veld. Ik zie de heer Rob de Graaf. Gaat u gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, in aansluiting wat op uh, mevrouw van der Veld zegt dat het slechts een plan is wat 2,5 jaar geleden is gepresenteerd, is het in mijn beleving al een plan wat veel langer geleden is gepresenteerd. En meneer Trump, u kan dat als geen ander weten, want daar is ook een beetje mijn betoog straks op gebaseerd, dat dit plan ooit is uh, ingediend uh, en voorgelegd door Leo Miesenbeek, medeorganisator onder andere van de ijsbaan, maar ook tal van andere evenementen. Kunt u dat voor mij bevestigen? Dat dat inderdaad zo is zoals ik dat zie. De eerste tekeningen uh, van deze twee varianten die nu gepresenteerd worden. Met paviljoen of uh, zonder paviljoen. Dateren inderdaad meneer de Graaf van 2017. Dus dan spreken we al van uh, vier jaar geleden. Dat klopt helemaal. Dank u wel. Ik zie geen handjes meer. Uh, dus meneer Tropi wordt bedankt voor uw uh, inbreng. En ik ga naar de commissieleden toe eh, vragen wat zij daarvan vinden in de eerste termijn. Dank, dank u wel. wel. Ik begin bij de kleintjes uh, als eerste vanavond. Dat betekent dus dat GBZ als eerste een woord kan zijn. Wie van GBZ? Ja, dat ben ik meneer de voorzitter. Goedenavond. Mevrouw Kuin, gaat u gang. Ja, dank u wel. Um, nou ja, Zoals meneer uh, Tromp zojuist al, al um, uit de doeken heeft gedaan... Um, wij uh, vragen ons ook af wat er met plan C is gebeurd. Wij kunnen ons uh, op dit moment uh, niet vinden in de aangeboden keuzes van het college. Als je naar de, de tekeningen kijkt, worden dat inderdaad gewoon betonnen stempels. En als we de rotonde variant gaan volgen, dan halen we alleen het muziekpaviljoen weg. Of dat verplaatsen we. En um, um, we halen het groen weg. En that's it. Nou, dat is voor ons geen verbetering. Um, de kruispuntvariant, zoals het college die heeft uitgewerkt, um, is duurder, um, heeft dan wel waarschijnlijk iets meer voordelen, um, maar is naar ons idee ook nog niet compleet genoeg. Wij willen dus, uh, wij vragen de wethouder uh, om nogmaals te kijken naar inderdaad plan Nissebeek, wat um, volgens ons uh, 1 februari 2017 al is uh, uh, voorgelegd aan het toenmalige wethouder. Om die nog eens goed te bekijken... en um, die toch echt um, opnie opnieuw ook naar ons aan te bieden. Dat was een voorlopig even. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Kuij. De Partij van de Arbeid, aan wie mag je het woord geven? Aan mij, het ja, het woord is voorzitter. Het Gaat u gewoon. Yes. Dank u wel. Um, er richt een stuk voor ons waar kort op wordt gevraagd... voor een uh, best wel flink bedrag... En we denken dat investeren ook goed is uh, en juist als dat investeringen zijn voor de lange termijn... waar we als dorp van gaan profiteren. Een eis wat ons betreft dan ook dat er echt een aanzienlijke of structurele verbetering plaatsvindt... voor het bedrag dat gevraagd wordt. Uh, en wat ons betreft zijn dus ook de kosten van de tweede variant te verantwoorden... als dit voor inwoners en ondernemers de beste optie zou zijn. Uh, maar daar zijn we nog niet van overtuigd. Dus daarom hebben we de eerste termijn een aantal vragen. Uh, de eerste betreft participatie... In 2009 heeft er participatie plaatsgevonden en vervolgens zijn er varianten uitgewerkt. Wat is nu de wens van de bewoners als het gaat om deze variant? Bij de ondernemers is voor dit voorstel geen of minder draagvlak, maar hoe zit dat met de buurt? Um, en wanneer komen de bewoners hier dan weer aan bod als het gaat om de invulling van deze plannen? Welke trede van de participatieladder wordt hier toegepast? Uh, dan de derde vraag die gaat over een ondergrondse aanpassing. Uh, wordt hier met vervuilde generatoren gewerkt en is dit meegenomen in de kostenraming? Hier konden we nu niks over terugvinden. Mm. En de vierde vraag gaat over groen. Uh, voor de Partij van de Arbeid is het belangrijk dat we in groen investeren en zeker ook op, op dit plein. Uh, niet alleen het bloembakken maar dus, en niet teruggeplaatste bomen die klein beginnen, waarbij we over tien jaar uh, pas de huidige bomen terug hebben. Dus we vinden het echt heel belangrijk dat voor de uitstraling van het plein gewoon gebruik wordt gemaakt van veel groen wat direct wordt teruggeplaatst. Um, en hoeverre is dit voor het college ook een aandachtspunt dat was het uh, voor de eerste termijn dank u wel dank u. GroenLinks, de heer Alkabali dat klopt ja, dank u wel voorzitter, ja, voorzitter um, wij zijn het uh, veelal met de plannen die vanuit het college komen eens uh, en zijn daar heel erg constructief in alleen uh, in dit plan uh, ja, daar, daar zien wij vrij weinig in op dit moment wij, wij vinden en wij willen dat er iets gaat gebeuren met het plein uh, ten behoeve van de evenementen maar bij de tekeningen en de schetsen die ik nu krijg, krijg ik een beetje het gevoel van mijn interrailreis naar, uh, naar Oost-Europa. Waarin er van die hele grote lege loggenpleinen staan. Het enige wat hier nog mist is een standbeeld van de grote leider. Uh, en ik heb ook een beetje het gevoel van, uh, van Enschede. Daar hebben we het uh, Hendrik-Jan van Heekplein. Uh, ook helemaal modern, goed aangepast, maar uiteindelijk uh, is het kil, koud en ongezellig en staat er weinig groen in. Uh, die punten over groen zijn natuurlijk al gemaakt, die wil ik ook maken. Uh, we zouden ook inventief kunnen zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de Amsterdam Arena. Er ligt een grasmat in, maar er is ook af en toe een, een vloer om op te dansen. Uh, dat zouden we natuurlijk ook met ons, onze uh, mooie centrum kunnen doen. We zouden een groen kunnen maken voor wanneer het uh, wordt gebruikt als wandelgebied. Uh, maar we zouden er ook slim over kunnen nadenken om er bijvoorbeeld uh, aparte taluten op te leggen wanneer uh, dit geen wandelgebied meer is, maar een feestlocatie of een evenementenlocatie. Dus dat wil ik graag de wethouder meegeven. Uh, ja, en er moet iets van gezelligheid en uitstraling natuurlijk terugkomen. Want op een kou en leeg plein, daar wil je niet graag lopen. Uh, dus eigenlijk wil ik de wethouder vragen om uh, dit mee te nemen. Te uh, gaan ga kijken naar pleinen in de regio die uh, functioneel werken, maar ook uh, in de, in de, in, in hoe het eruit ziet werken. En dat mee te nemen in uh, een nieuw plan. Uh, wat uh, te maken heeft uh, met ons mooie Radas wat uh, ook kracht geeft aan Zandvoort. Uh, want ik denk dat daar Zandvoort heel erg op zit te wachten. En als dat iets meer tijd kost. Dan nemen we die. Maar we moeten dit wel aanpakken. En uh, het liefst zo snel mogelijk. Uh, dus dat was het voor de eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Wie van de PVV mag ik het woord geven? Aan uh, mij, voorzitter. Dank u wel. Laat die gang, meneer Deen. Uh, ja, voorzitter. Dank u wel. zien uh, op zich geen grote verschillen of bezwaren tegen een van deze twee plannen. Daarom zou onze keuze zijn om op dit moment zo min mogelijk geld uit te geven. En dat betekent dat wij voor het plan van de rotonde variant zouden kiezen. Daar ligt een prognose van 5 ton en um, ja, de andere variant uh, 8,5 ton meer. En dat extra geld uitgeven op dit moment uh, vinden wij zwaar onverantwoord. Dank u. Dank u wel, de financiële component. Het CDA, wie mag ik het woord geven? De heer Stefan? Ja, ik zal het kort houden, want eigenlijk hebben we zowel inspreken als ook uh, partijen voor mij uh, uh, dat gras voor de voeten weer gemaakt. Uh, ik zal even iets zeggen nog wat nog niet is genoemd, namelijk, um, althans, althans uh, wel een beetje, maar toch even in eigen woorden ook. En kijk, uh, op zich zien die tekeningen er leuk uit, goed uit en, en, en het idee van het opknappen van de rotonde, dat uh, uh, uh, even hey, maken van, van, van, van, van het verbeteren. Dat, dat is een, een, een, een sympathiek gedachte. Uh, met uitvoering wordt er wel uh, een probleem. Kijk, het uitgangspunt was is volgens mij om ruimte uh, te, uh, te uh, voor de kleine evenement. Ja, op dit moment stopt de verbinding, dus we gaan even kijken wat we eraan kunnen doen. Dames en heren, wij ondervinden een technische storing en die ligt niet bij de studio of bij de gemeente Zandvoort, maar ergens in een Haarlem tussenstation waar het signaal van de gemeenteraad vandaan komt. Het wachten is dat dat is opgelost en tot die tijd kunnen wij de, raadsvergadering, of de commissievergadering niet uitzenden. Uh, excuses voor dat.